Tien uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De Russische politie heeft honderden demonstranten op het Rode Plein in Moskou hun gang laten gaan. De activisten met witte lintjes wandelden ongehinderd langs het Kremlin en het Lenin-mausoleum. Ze protesteerden tegen premier Poetin, die binnenkort weer president van Rusland wordt. De passieve houding van de politie verbaasde de demonstranten... omdat bij eerdere protesten tientallen mensen werden opgepakt... Vandaag werden alleen drie actievoerders gearresteerd... omdat ze een tent probeerden op te zetten. Bij het paasvuur in Espelo is een cameraman van RTV Oost gewond geraakt. Dat gebeurde toen een kabel brak... waarmee de grootste vuurstapel ter wereld overeind werd gehouden. De kabel raakte de cameraman in de rug. Hij is in een ambulance behandeld. Door de grote drukte kon de ambulance niet direct naar een ziekenhuis rijden. De vuurstapel in Espelo was bijna 46 meter hoog, een wereldrecord... Het trok veel bekijks. Volgens de organisatie kwamen er zo'n 10.000 mensen op af. Zo'n 18.500 supporters van Heracles hebben in stadion De Kuip in Rotterdam... hun club met 3-0 zien verliezen van PSV in de finale om de KNVB-beker. Na afloop van de wedstrijd reageerden ze nuchter en gelaten. Ze spraken van een verdiende nederlaag. Vanuit Eindhoven waren meer dan 10.000 supporters naar de Kuip gekomen voor de bekerfinale. Ze waren blij met de overwinning, waar ze eigenlijk ook wel op hadden gerekend. Het was de negende keer dat PSV de beker won. Voor Heracles was het de eerste bekerfinale in de geschiedenis van de club. Duizenden supporters bekeken de wedstrijd op grote tv-schermen op twee pleinen in het centrum van Almelo. Na afloop stroomden de pleinen snel legel, dus de politie. De sfeer bleef gemoedelijk. Het weer vanavond en vanavond regen, morgen alleen in de ochtend wat droge periode. Het wordt zo'n 13 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Een heel goede avond. Het moest de avond van Herakles worden. Het werd de avond van PSV. Met een duidelijke 3-0 overwinning werd voor de negende keer de KNVB-beker veroverd. PSV met Pieters bal in de diepte. Iedereen is daar weg. En Mertens maakt de 2-0. Mertens maakt de 2-0. Als Pasveer geklopt wordt door Mertens op de rand van het strafschopgebied. Feest dus voor de Eindhovenaren. Pech ook voor Dries Mertens. Want de botsing met Doelman Pasveer levert ook wat schade op. En twee, twee voorste tanden eraf. En, uh... Ik heb morgen gelukkig geen afspraak met de anders. PSV was de sterkste dus in de bekerfinale, maar de meeste overmacht werd vandaag getoond in parijs roubaix Tom Bonen was alles en iedereen de baas, inclusief ploeggenoot Nicky Terpstra. Die kon ons beste Nederlander terugkijken op een geslaagde klassieker. Vijfde is heel mooi natuurlijk, ik kom dicht bij het podium, maar uh, ja, gewoon uh, in de sprint op sprinterbanen geklopt, uh, mooi groepje, sterke mannen, uh, ik heb een goede wedstrijd gereden. We praten nu over de helft van noord noorden zometeen met wieleranalist Bart Voskamp. In Melbourne sloten de baanrenners een teleurstellend WK af met Eén bronzen plak. En dat baart zorgen natuurlijk voor de komende zomer, als de Olympische Spelen worden gehouden. En tenslotte zijn ook de gemotoriseerde twee wielers aan hun seizoen begonnen. Napraten dus zometeen over de grote prijs van Qatar tot 11 uur in Langs de langste lijn. Tja, het voetbalweekend bestaat vandaag uit maar één wedstrijd. De bekerfinale natuurlijk. PSV Wonders met 3-0 van Heracles Almelo. Ola Toivonen scoorde voor rust. Dries Mertens en Jeremy Lens zorgden ervoor. Dat de finale na een kwartier na rust al min of meer was beslist. Nederlands elke zondag blikken we ook weer terug op het voetbalweekend. met Ronald van de Geer. Ronald niet in de studio, maar aan een lijntje. Ja, maar dat dan is het maak... wat anders hè? Ja, ik mis je een beetje. Maar goed, ach, maakt voor de luisteraar niet zo heel veel uit, denk ik. Ronald, jij hebt verslag gedaan van die finale. We hoorden je net de 2-0 beschrijven. Wat was het voor finale eigenlijk? Nou, het was een eenzijdige wedstrijd, omdat uh, Herakles eigenlijk nooit in het duel terecht is gekomen. Uh, nooit uh, heeft kunnen zorgen uh, ervoor dat het een gelijkwaardige tegenstander was van PSV. Dus zag het er eigenlijk vanaf de eerste minuut naar uit dat PSV ging winnen, hetgeen ook geschiedde. Ja, het, het, het, het favoriete PSV tegen het klein duipje Herakles was dus overduidelijk ook in die pot het geval. Ja, PSV was op alle fronten beter. Kijk, je, je kijkt in eerste instantie naar Herakles. Hoe gaat het om met zo'n wedstrijd op, op, op, op een hoog niveau? Hè? In een andere entourage als dat men gewend is te spelen. PSV is wat dat betreft natuurlijk wel wat meer gewend. Nou ja, dat zag je in het begin van de wedstrijd. Het duurde denk ik 15 tot 20 minuten... voordat uh, Herakles ja, de, de eerste schroom van zich af had uh, gegooid. Ja. Uh, de, de eerste eens een keer aankwam. Maar ja, PSV had gewoon meer kwaliteit. Je zag ook dat... Uh, bij PSV er alles op was gericht... om zo snel mogelijk die bal achter de laatste linie van Herakles te leggen... om daar het voordeel in snelheid te benutten. Dat gebeurde eigenlijk al na 18 seconden. Toen Lens rechtstreeks door kon naar Pasveer en toen nog uh, de bal voorlangs schoot. Ja, Herakles heeft nauwelijks iets gecreëerd. is nauwelijks aan het voetballen toegekomen. Behouden zijn periode, even kort voor rust en misschien kort na rust. En voor de rest is PSV altijd herenmeester geweest... en heeft het op alle fronten geheerst. Ja, goed. Laten we eens naar de reacties gaan luisteren. Rob Fleur ging na de wedstrijd naar beide... Tijden. Trainers toe, zo direct Peter Bos, nu eerst PSV-trainer Philip Cocu. Nou, we hadden het van de week over 27 dagen trainer en een prijs winnen. Nou, het is gelukt, Philip Cocu. Ja, we hebben, we hebben de beker gewonnen. En ik moet zeggen, ja, ik ben enorm trots op, op de wijze waarop de ploeg vandaag voetbald heeft. Vanaf minuut 1 kon iedereen er al in liggen, hè? Ja, ik denk vanaf de eerste seconde zaten we goed in de wedstrijd. Meteen kansen. Met de eerste helft hebben we de kansen nog niet echt af kunnen maken. Maar... Over, over de hele wedstrijd gezien de manier, vooral met de beleving, maar ook de goede organisatie bewaken. Echt de wil om die beker te winnen, die was er. Ik heb, ik heb gewoon genoten van de ploeg. Je had een, verra een verrassing in de opstelling. Jermaine Lens in de spits, waar <laughs> vele uh, kenners buiten het voetbal al vaak over spraken. Je deed het en pakte heel goed uit. Ja, ik denk dat Jermaine uh, die rol heel goed ingevuld heeft vandaag. Uh, met zijn snelheid, diepgang, aanspeelpunt en uh, ja, een fantastische goal uh, maakt hij ook nog. Dus, uh, zo, zo blijkt, ja, soms uh, heeft hij een moeilijke periode gehad. Uh, nu maken we hele mooie dingen mee. Uh, we doen het met z'n allen, de hele ploeg. Ook de jongens die vandaag niet uh, aan de bak zijn gekomen. Ook, ook daarvan is de beker, ook van uh, Fred Rutte en Erik Ten Hag. We, uh, Met z'n allen bereiken we iets in het seizoen. En, uh, nu mogen we er ook even van genieten. Ga je maar door? En zet mee in de spits. Nou, we zijn nu uh, bezig met nu uh, en woensdag is pas de volgende wedstrijd. En dan uh, kijken we weer verder. Dit is wel een opmaat voor, hè, want het uh, restant volgt nog, hè, plek 1 of 2. Ja, we, we moeten nu ook even de tijd hebben om, om, uh, om vandaag te genieten van, uh, van de bekerwinst. Dat hoort er ook bij, maar dan, uh, maandag gaan we weer uh, de blik uh, op de competitie gooien. Want uh, ja, daar proberen we ook nog maximaal uit te halen. Ik kijk Peter Bos aan en die heeft een gebaar... Van, uh, ja, het is nu eenmaal zo. Als je finale speelt wil je ze winnen. En wij hebben terecht verloren. En dat, uh, dan ben je niet blij. Wanneer krijg je in de gaten? Er is voor ons weinig te halen. Nee, ik blijf er als trainer altijd in geloven. Omdat ik weet dat wedstrijden altijd nog kunnen kantelen. Maar we kwamen zelfs goed weg in het eerste halfuur. Omdat ze toen al grote kansen hadden. En wij gewoon te weinig zelf aan het voetballen kwamen. Maar goed, je weet in het voetbal dat het altijd kan. En we hebben zelfs bij 1-0 nog wel een paar kansjes gehad. Maar als je gewoon heel eerlijk bent, dan over de hele wedstrijd zijn zij de terechte winnaar. Is het toch de spanning? Dat zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben. Bij een aantal spelers, omdat zij niet het niveau haalden wat ze normaal wel kunnen halen. Had je dat op weg naar Rotterdam al in de gaten? Dat nee, er een aantal nee, ons... niet. Want dan probeer je daar natuurlijk nog wat aan te doen. Maar het is altijd afwachten wanneer jongens voor het eerst zo'n wedstrijd moeten spelen. Hoe ze daarop reageren? En dat viel niet mee? Nee, ja, dat voor een aantal. Die hadden het inderdaad heel moeilijk om hun eigen spel te spelen. Maar goed, dat zijn nog hele jonge jongens die dit voor het eerst meemaken. En dus dat is jammer. Toch een geweldig bekerseizoen gehad. En wie weet, als PSV 1 of 2 wordt, speel je ook wel voor onder Europa League? Jawel, maar dat besef van een geweldig bekenternooi komt misschien wat later. Iedereen was blij dat we die finale haalden. Maar ik vind, als je de finale haalt, moet je hem ook winnen. En dat hebben we helaas niet gedaan. Even één vraag nog. Willy Overtoom, zwaar ondersteund van het veld af. Wat heeft hij... Nou, die heeft volgens mij, als je goed gekeken hebt, een aardige doodschap gehad, ja. Ja, de doodschap, daar behandelen we, de komende we zo meteen nog even op terug, Ronald van der Geer. Daar praten we mee over deze wedstrijd. Eerst maar eens even naar de winnaar, hè. daar moet je mee beginnen, vind ik. PSV, eh, opvallend natuurlijk, eh, wordt het net al, basisplek voor Lens in plaats van Matafs. In de nou ja, spits. Da, daar ging het natuurlijk de laatste weken toch al over, omdat eh, Matafs die spitsrol natuurlijk bij PSV op een bepaalde manier invult maar uiteindelijk niet de man is die uh, nou heel veel tot scoren komt... en eigenlijk meer een staande weg leek voor het, voor het spel dat PSV voor ogen had... de laatste weken, dan, uh, dan dat hij nou echt iets, iets bijdroeg. En, en ja, het was eigenlijk wachten op een beslissing die genomen zou worden. Uh, het had ook toyfonen kunnen zijn die naar voren geschoven zou zijn... en dan een andere veldbezetting op het middenveld. Nou, in dit geval koos hij voor de bewegelijke en snelle lens... die niet alleen aanspeelpunt is, maar ook eens een keer de diepte ingestuurd kan worden... en dan een hele aardige actie heeft. Nou ja, wat dat betreft kwam dat allemaal heel goed goed naar voren. En Lens is natuurlijk... hartstikke gedreven. Euh, zit tegen zijn zin... op de bank. Ja, en vulde dat... uitstekend in. En was een van de betere... in het, in het elftal van PSV. Ja, en doelpuntenmaker ook. Luister even naar... Uh, wat hij zelf zegt over zijn blazersplaats. Tegenover Rob Fleur. Jeremy Lens in de spits. En dan weet je... er gaat altijd... iets moois gebeuren. Ja, vandaag wel. En... Uh, ik hoop dat elke keer dat ik in de spits... dat ik zo'n mooie goal maak. Eindelijk in de spits... Is lang geleden, ja. Is lang geleden. Wat dacht je toen je het hoorde? Ja, een mooie kans om, uh, om vandaag waard te maken, toch? Maar, en dan komt er komt in de tweede helft een stiffie. Om te zoenen, zeggen ze geloof ik, de kennis. Ik heb wel patent op mooie goals. Dus uh, nee, maar dit was een mooie goal weer. En uh, in zo'n situatie moet je hem eigenlijk alleen maar over de keeper heen stiften. En uh, dat het lukt is alleen maar mooi, toch? Jullie al snel in de gaten. Dit laten wij niet lopen. Nee, inderdaad. Uh, als je een bekerfinale speelt, met alle respect voor, uh, voor Herakles, is er uh, een hele mooie kans om hem om, om ook nog te winnen. En dat hebben we vandaag goed gedaan. Vanaf de aftrap hè, was het bijna al prijs. Inderdaad, ik had uh, minuut 1 eigenlijk al moeten scoren. Maar uh, als ik het in de tweede of zo afmaak, dan is het ook mooi, toch? Zijn we nu af van het gezeur waar moet Jermain Lens spelen? Nee, ik denk dat die discussie altijd wel zou blijven. Want... Uh, we beschikken over een aantal goede spelers. Die kunnen ook in de spits spelen. Ik kan van de zijkant spelen. Dus uh, ja, dat zien we dan wel toch. Maar die snelheid van jou is toch een ongelooflijk wapen in de spits? is een wapen, ja. is een wapen. Maar ook van de zijkant. In, de, in het centrum, met twee wat statische verdedigers, ben je altijd de baas. Dat heb je het verleden wel bewezen. Ja, inderdaad. Maar uh, de keuze maakt een trainer en ik kan zowel van uh, rechts als links als uh, in de spits spelen. Dit is het begin. Naar, hè? Ik hoop op een, uh, op een mooi uh, einde. Want... Die beker is leuk, maar het gaat om ja, plek 1 of 2, hè? Inderdaad, daar gaan we wel vol voor. Zoals jullie nu spelen. Dan hoop ik dat we aan het einde van het jaar ergens bovenin staan. Dat weet je toch wel zeker? Nee, ik ga het niet uitspreken, maar ik hoop het wel. Maar dat hebben ze vaker gedaan in Eindhoven. Eerst maar eens even afwachten. Uh, Ronald, ja, is het eigenlijk een echte spits? Ik dacht dat het meer een flankspeler was. Het is eigenlijk een spits voor een tweespitsensysteem. systeem. Ja. Um, dat is een beetje zijn probleem ook. Het is natuurlijk geen echte vleugelspeler. En het is ook geen echte centrumspits. En als je kijkt wanneer Lens zijn beste wedstrijden heeft, uh, heeft gespeeld... deed hij dat eigenlijk altijd in een systeem met, uh, met twee spits. Hij staat aan de buitenkant eigenlijk te veel geparkeerd. Uh -huh. Maar als je dan moet kiezen... denk ik dat hij het beste in de spits kan spelen in dit, uh, in dit huidige punt. PSV, nou ja, daar is Cocu dus wel mee eens. Ja. Want die heeft hem daar vandaag in een hele belangrijke wedstrijd weer iets te winnen viel uh, neergezet. En daar zal hij geen spijt van hebben. Maar die het was toch ook geen uh, misselijke speler? Echt een dief bij FC Groningen. Uh, zit hij gewoon in een vormcrisis of speelt hij niet in een goede helftal? Nou ja, het is een echte afmaker. En uh, waar PSV denk ik in, in, in het huidige systeem misschien wel meer behoefte aan heeft... is gewoon aan iemand die echt meevoetbalt. En misschien wel een belangrijker onderdeel vormt van het team. Natuurlijk is Matas geen slechte voetballer... want anders kom je niet eens op dat niveau terecht. Maar het is wel meer een man voor, uh, voor zeg maar de laatste actie. En uh, ja, daar, daar is hij gewoon te weinig aan, uh, aan toegekomen. En Lens creëert wel iets meer voor zichzelf. En, en, en wat ik net zei, is ook wel wat gevaarlijker... als hij in de diepte wordt gestuurd. Dus de reden dat hij daar speelt, ja, die, die, die, die is er. Ja. En, en, en ja, hij heeft dat vandaag prima laten zien. PSV pakt de beker. Uh, en dat lijkt dan weer een uitstekende start... voor uh, ja, de slotfase van de titelrace. Nou, je komt er ook elk niet zonder vertrouwen uit natuurlijk. Um, in de wetenschap dat je in elk geval al Europees voetbal hebt. Nu alles zo dicht op elkaar staat, zou je in een hele slechte periode alles nog weg kunnen gooien. En veroordeeld kunnen worden tot het uh, spelen van play-offs Europees voetbal. Dat is niet meer nodig. Met het winnen van de beker heb je een Europees ticket in huis. Dat zal een bepaalde rust geven, zoals er toch wel erg veel rust is bij, uh, bij PSV. Natuurlijk is het niet elke wedstrijd voortreffelijk. Maar als je zag wat er vandaag gebeurde en hoe er gespeeld werd. Ja, dan geeft dat natuurlijk ja. wel hoop voor die, voor die laatste wedstrijd. Ja, en ze hebben ook geen huldigingen van de, van, van de ploeg. Dat betekent alles op die laatste fase. Nou ja, dit, het is natuurlijk wel duidelijk dat bij PSV het gaat om Champions League voetbal. He, kampioen worden is leuk uh, en, en is hartstikke belangrijk. Maar wat daaraan gekoppeld zit is het allerbelangrijkste. Namelijk het genereren van inkomsten uit de Champions League. En dat doe je als je eerste of tweede wordt. En als je dan de beker haalt, dan is dat ontzettend leuk. en kun je daar later ongetwijfeld nog eens op terugkomen. Maar je moet inderdaad nu vooral zorgen dat de boel niet verslapt door middel van feestjes en festiviteiten. En je moet de boel scherp houden. En wat dat betreft is het prima dat er nu geen huldiging is. Denk ik, de supporters zullen dat ongetwijfeld willen vieren met die spelers. Maar die hebben even een ander belang ja. op dit moment. Dan naar Herakles, want voor hun was die beker... zou die beker natuurlijk wel een enorme hoofdprijs zijn. Uh, het werd dus niet de mooie dag waar de ploeg op had gehoopt. Aanvoerder Antoine van der Linden over de teleurstellende finale nu. Als je eerlijk bent, uh, is het gewoon een verdiende overwinning voor PSV. Dat wist je al heel gauw. Er is voor ons vandaag weinig te halen? Nou, nee, dat niet. Het was wel heel moeilijk. Maar ja, je hoopt zolang het 1-0 blijft dat je nog uh, in de wedstrijd knokt. En, ja, dan krijgen wij een vrije trap. En uh, ja, dan ligt het bij ons achterin in één keer helemaal open. En, uh, ja, toen was het 2-0. Dan weet je, dan wordt het wel heel moeilijk. En er komt ook nog die derde erbij. Ja, dan is het enige wat je dan nog hoopt, zoals het zo mooi heet, de treffen. Ja, dat klopt. Maar ja, die was ons ook niet gegeven. Dus uh, was zonde. Ja, nou heb je een hele bizarre rol. Stel nou dat PSV 1 of 2 wordt... Dan heb je toch Europees voetbal bereikt, voorronde althans. Ja, dat klopt. Dus uh, laten we maar hopen dat PSV tweede wordt. En met wat voor gevoel sta je hier nu? Nou ja, aan de ene kant teleurstelling. Aan de andere kant wel heel trots op uh, alles en iedereen van Herakles. En als je supporters ziet en de groep. En uh, ja, dat we, dat we zo ver zijn gekomen en geknokt. Dan is dat wel een heel groot compliment waard, denk ik. Geen grote kater? Nou ja, natuurlijk is nu wel de teleurstelling. Alleen... Uh, je moet ook zo reëel zijn dat, uh, dat hun vandaag gewoon uh, beter waren. Ja, en dan, uh, dan heb je daarmee maar te leren leven. Want ja, als je een 390 hebt, ja, het blijft een historische dag. Maar uh, ja, een aandenken is een klein appeltje en een badjas. En ik krijg die krijgt hier een hele plaats? Ja, die krijgen wel een bijzondere plek, ja. En, uh, moet, ik, moet ik het toch vragen? Heb je al beslist wat je gaat doen komend seizoen? Waar ga je heen? Nee, ik uh, ben nog uh, aan het nadenken en... Uh, ik wil gewoon nog een aantal wedstrijden lekker voetballen... en dan in de tussentijd zal de beslissing wel vallen. Antoine van der Linden, de aanvoerder van Herakles, hoopt dat PSV tweede wordt. Als je ook ja, weet dat hij uit Rotterdam komt, dan weet je wel... Uh, <laughs> nou, ja, niet, Peter toch? Bos zei zelf ook, ik ben vanaf nu fan van PSV. Ja, dat heeft natuurlijk van alles te maken met de ja. kampioenschap van PSV... van tweede plaats. Dat betekent automatisch dat ze Europees voetbal hebben. Dus dat zij allemaal achter PSV staan, dat is wel duidelijk uh, natuurlijk. Ja. En ja, misschien zit er nog wel iets anders bij Van der Linden. Want uh, het was voor hem heel erg mooi geweest natuurlijk... in de stad waar hij geboren is, in het stadion... waar hij als kleine jongen aan de hand van zijn vader voetbal ging kijken... om daar de enige prijs in zijn carrière te winnen... Echt een mooie prijs. Ja. ja, dat was heel mooi geweest voor het jongensboek van de Linden, maar dat is helaas dan niet zo geweest. Maar, nee. maar Peter Bos zei het hoor, tijdens de persconferentie, ik, uh, ik ben vanaf nu supporter <laughs> van PSV. Ja. ja, en heel veel Herakliden, denk ik, met hem. Ja, ja. Um, maar toch even over Heraklis, want ze he, zijn geroemd om hun uh, uh, tiki-taki voetbal, het mini-Barcelona, mm -hmm. uh, da, dat, dat soort dingen, dat heb ik voor zover de wedstrijd heb kunnen zien, niet gezien bij ze. Nee, daar is durf voor nodig. En als je uh, niet durft, dan kom je niet tot, tot gewoon voetbal. Dan kan je de baas niet zijn. En ja, Bos zei het eigenlijk wel goed. Hè? Als je het hebt over Heracles en, en, en PSV, je zet dat naast elkaar... dan heeft PSV natuurlijk een betere ploeg. PSV is niet voor niets uh, mee aan het doen om het kampioenschap van Nederland... en Heracles niet. Er is altijd een kans, maar dan moet je allemaal wel heel erg top zijn. En dan moet je misschien wel, zei hij op de persconferentie na afloop van de wedstrijd, boven jezelf uitstijgen. Nou ja, er zijn er... Uh, te veel bij Heracles die niet eens uh, het eigen niveau hebben gehaald. Dus laat staan boven ja. zichzelf zijn uitgestegen. Dus ja, de voorwaarden waren ook niet aanwezig om, het, om, om PSV nou echt uh, naar de slagbank te leiden. Het beste is er ook wel een beetje van af bij die ploeg, hoorde ik Jan van Hals zojuist zeggen op de redactie. Ben mee eens? Ja, dat vind ik moeilijk, omdat dat toch wel met ups en downs gaat. Uh, je zou kunnen zeggen dat de sleet er misschien wat op zit, omdat het ja, een zwaar seizoen is geweest. Ja, ja. Um, er zijn natuurlijk toch ook wel wijzigingen geweest... in het, in het elftal. Plet is, uh, is verdwenen. Uh, Everton is weer teruggekomen... die ook niet aan zijn allerbeste seizoen bezig is. Of dat nou een dip is of dat echt het allerbeste eraf is... dat vind ik altijd moeilijk te beoordelen. Maar de ploeg zit niet in de vorm... zoals dat noodzakelijk was geweest... voor een succesvolle, succesvolle bekerfinale. Um, nou ja, Goed van der Linde is wat oud. Inmiddels antwoorden natuurlijk met zijn 36. Er staat een onervaren jongen naast... Breukers bezig aan zijn, aan zijn laatste wedstrijden. Ja, je moet maar eens kijken wat er van overblijft. Maar uh, Kwanza net niet goed genoeg. Um, overtoom um, ja, redelijk, maar niet de uitblinkers zoals die dat kan zijn in, uh, in wedstrijden. Als dat balletje lekker rondgaat. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor Armenteros en, uh, en voor Everton. Dus ja, nee, er waren gewoon te weinig ingrediënten om, om vandaag echt een succesvol Irakles te zien. Ja, dan nog even over die doodschop waar we Peter Bos al even over hoorden. Was dat nou echt een doodschop? Kan je er iets meer over vertellen? Nou, je moet even kijken wat, waar het gebeurt en bij welke stand. Het is 3-0 voor PSV op het moment dat Toyvonen die overtreding maakt. Dat is iemand met een bepaald imago. Je ziet dat die bal weg is. Dat Overtoom in volle run is. En dan komt hij er van zijkant aan en trapt hem vol op de enkel. Je, ziet ook dat die, ja, je, ziet, je zag het op een gegeven moment in een bepaalde slow motion heel goed. Dat die enkel gewoon helemaal dubbel klapt. Ja, ja weet je, ik vraag me af of dat nou echt nodig is. Uh, ik, überhaupt, of dat nodig is. Maar ik kan me voorstellen dat je nog tot het gaatje wil gaan en dit soort dingen. Misschien overweegt in al je gemeenheid als het 0-0 is en je dan kan je nog worden versleten als een echte winnaar. Maar ik vond dit gewoon uh, getuige van weinig respect. En hij zei zelf, hoorde ik na afloop van uh, collega's, ja ik was, ik was net iets te laat, het was per ongeluk. Maar dat vind ik te makkelijk. Ik vond dit een te gemene overtreding om daar zo gemakkelijk mee weg ja, te gaan. Ja, want komen. verder een sportieve wedstrijd toch? Ja, verder uh, een paar kleine opstootjes. Het duurde lang voordat uh, Van Boekel, die verder wel aardig vloot, nog een gele kaart gaf. Dat, dat, dat, dat duurde wat lang, daardoor ontstond er wel wat misverstand. Toen de kaarten eenmaal wel kwamen, van ja, daar gaf je niet voor en daar wel voor. Maar over het algemeen vloot die wel een, een, een verder goede wedstrijd. En was het inderdaad, het was zeker geen buitengewoon gemene wedstrijd. De blessures die ontstonden, dat waren vaak botsingen. Oké, okay, Ronald, Ronald van der Geer, dankjewel. Dinsdag gaan we weer verder met de competitie. Gaan we ons daar weer op richten midweekse speelrond. Ronald, dankjewel. Ja, uh, Herakles uh, had er een uh, almeloze feestdag van willen maken. Dat werd het niet. Het werd dus niet eens spannend, hoorden we zojuist van Ronald. Sfeervol was de ambiance in de Kuip wel degelijk. Edwin Cornelissen peilde de stemmingen in beide kampen. Op de tribunes is er sprake van een gelijkwaardige strijd. Er zijn de liederen van Heracles. De liederen van PSV. Aan de ene kant van het stadion, waar het rood en wit is. En aan de andere kant van het stadion, waar het zwart met wit is. Op het veld helaas geen gelijke strijd. Een afgetekende overwinning voor PSV. En na afloop supporters van Heracles die opvallend nuchter blijven. Uh, mooie wedstrijd. Uh, PSV terecht de winnaar. Nou, het was een verdiende overwinning voor PSV, dus uh, er valt weinig aan toe te voegen. Het is natuurlijk even een, een, een domper voor ons, maar... Uh... We komen nog wel een keertje weer hoor. En daartegenover natuurlijk de supporters van PSV, die blij zijn, niet uitgelaten, maar blij. Ja, ik ben heel blij, ja. Gewoon terecht geworden. Prima, prima, prima. Dan hebben ze tenminste toch wel was één prijs. Um, is het uh, euforisch blij of is het uh, van, nou ja, we zouden toch wel winnen blij? Nou, niet van we zouden toch wel winnen, want Herakles is toch een, best een voetballende ploeg. Nee, de, hadden we wel gewonnen is uh, Klets. Alleen we waren van het begin af aan we gewoon de sterkste. Geen moment in twijfel gezeten. Toen de 2-0 viel niet meer, nee. En terwijl de supporters hun feestje vieren, verschijnt op het veld Hans van Breukelen, de oud-doelman van PSV, die zat hier op de tribune als supporter. Hè? Ja, dat mag je wel zeggen. En Ik ben uiteraard heel blij en ook opgelucht. Dat we in ieder geval een prijs te pakken hebben dit jaar. Jij met al jouw ervaring als speler. Wat is nou moeilijker? Een finale spelen tegen een grote club als Ajax of Feyenoord. Of een finale tegen een nadrukkelijke underdog als Heracles? Nou, ik vind het wel bij een echte finale horen. Vind je niet? Mijn ja? favoriet. Dat zie je in de FV-cup ook vaak in Engeland. vind ik altijd wel iets hebben. En, uh, maar ik denk toch dat PSV vandaag wel heel duidelijk de bovenliggende partij was. Of schoon ik dan altijd angst heb dat op het moment dat één kansje erin gaat, hoe dan zo'n ploeg erop reageert. Hè? PSV enerzijds, en natuurlijk dat geeft Heracles dan een enorme uh, boost. Ja. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En, en, en wat ook fijn is voor PSV, dat ze voor de tweede keer een keer de nul uh, hebben gehouden. Ga jij hem uitreiken? Ik mag hem uitreiken, ja. Omdat Willy van der Kuilen... Net zijn tweede kunstknie heeft gekregen. En dat is natuurlijk onze grote clubicoon. Maar ik mag jullie vanmiddag even vervangen. En dat doe ik met heel veel plezier op deze wijze hoor. Op het veld wordt het podium opgebouwd waar straks die zilveren dennenappel kan worden uitgereikt aan de spelers van PSV. En langs de rand van het veld kijkt toe technisch directeur Marcel Brans. Ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk, die beker voor PSV? Nou ja, ik denk dat uh, vooral de supporters weer hunkeren naar een prijs. En, uh... En daarnaast geeft het denk ik ook een boost voor de competitie. Uh, je speelt een goede wedstrijd, scoort weer, weer de nul. En uh, dat neem je mee naar uh, de laatste zes wedstrijden. Maar zo'n succes neemt ook een hoop onrust weg, kan ik me voorstellen. Nou ja, prijzen doet altijd iets, maar uh, we moeten hiervan genieten. En morgen weer de focus op uh, de competitie. Het gejuich in de PSV-vakken zwelt aan. En de spelers hunkeren naar het moment... Het moment dat ze de beker krijgen uitgereikt. En dat gebeurt dan door Hans van Breukelen en Bert van Oostveen, de directeur betaald voetbal van de KNVB. Hoe kijkt u naar nou terug op deze finale? Ja, enerverend. Enerzijds door de, door de sfeer. Hele volksverhuizingen vanuit Brabant en vanuit Almelo. Dus ja, dat zijn altijd wedstrijden met een, met een bijzondere sfeer. Ja, voetballend. Uh, heb ik wel betere bekerfinales gezien, zeg ik heel eerlijk. Maar goed, je ziet het zijn altijd wedstrijden die op zich staan. En, uh, nou, ik heb me wel gemaakt. Uh, hoe is het organisatorisch verlopen? Alles naar wens? Ja, als, uh, als er dit soort volksverhuizingen uh, op gang komen, dan zijn er altijd wel kleine schoonheidsfoutjes. Zou het mensen achtergebleven in de Almelo begrepen, niet helemaal gepland. Uh, maar goed, ik moet uh, Rotterdam een groot compliment maken. In ieder geval was... Uh, uh, voor aanvang alles keurig geregeld. Uh, uh, ik heb geen klacht gehoord over mensen in de files, dus dat ging allemaal prima. Dus ik hoop dat het uh, op de terugweg net zo gaat. Nou, die beker heb je afgeleverd. Uh, op nu naar de schaal, hè? Ja, het worden spannende maanden. En, uh, nou, ja, goed, we zijn er nog zes in de race en uh, we zullen het zien. De beker dus voor P.S.V. De supporters van Heracles kunnen terug naar huis in de Wetenschap dat ze een leuke dag hebben gehad. Dit is gewoon feest, want dit uh, maak je maar één keer in de zoveel tijd mee en uh, vooral uh, voor. Uh... Ja, van een vereniging als Herakles natuurlijk uiteraard prima in orde. 100 Geen ja. treintje, hoor. Echt niet. Niet dan, ja. En voor de fans van PSV smaakt het misschien wel naar meer. Hopelijk uh, het einde van het seizoen weer een uh, kampioenschap. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Zoveel vertrouwen, absoluut. Wij zullen ze ondersteunen en zij moeten de ballen binnenknallen. En dan uh, hopen wij dat wij de schaal weer op Stadtersplein omhoog houden. Wonderlijk blij en grote vreugde en de hele avond feest. Hello. Dat was al een grote hit van uh, Likki Lee in de Magician Remix. En toen kwam Triggerfinger en die maakte er uh, de eigen versie van I Follow Rivers. Opnieuw een grote hit voor de Belgen. Ja, de wielliefhebbers die zaten vandaag al vroeg klaar voor de koers van het jaar natuurlijk. Parijs-Roubaix. De klassieker werd gewonnen door de man van het voorjaar, zou je kunnen zeggen. Tom Bona. Hij was de beste vandaag in de hel van het noorden. Waarom zelfs voor de vierde keer en dat deed hij op imposante wijze. Tom Bona. Ja, ik wist wel dat ik goed was. Ik wist dat de conditie heel goed was. Ik heb de voorbije weken veel geluk gehad ook in de wedstrijden. Dat ik eigenlijk, uh, het kwam meestal op een sprint uit. Dus dan moet, uh, moet je niet echt demonstreren. En ik vind het soms zelfs dom om zo'n zo aanval te plaatsen. Want ja, je weet nooit niet waar je uitkomt. Maar vandaag was het perfecte moment. Ik had Vlaanderen gewonnen en ik, ik kom op een bepaald moment vooraan te zitten. En ik dacht: van ja, waarom probeer ik het niet gewoon? Ik zat alleen. En, uh, als ze waren teruggekomen, ja, dat was maar geweest, maar ik heb, uh, ik heb het geprobeerd en uh, ik dacht uh, gewoon, achteraan is het ook lastig en we moeten nog altijd terugkomen. Even naar die 57 kilometer hè, voor het einde, dan ben je met Nicky Terpstra opeens voorop, ja, hij zegt, ik, ik kan zelfs mijn ploegen Tom ook niet volgen, dan ben je een uur alleen, Hoe, wat speelt er in jouw hoofd dat uur? Ik heb het stap voor stap gepakt, trap, trap voor trap en stap voor stap. Ik heb kilometer na kilometer, ik heb nooit gedacht aan, aan de overwinning, ik heb nooit gedacht aan de volgende strook. gewoon ja, regulier, gewoon, altijd rustig blijven en uh, proberen uh, zo goed mogelijk in te delen. Nou heb je E3, nou heb je Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en dan heb je nog, wij hebben nog die Amstel Gold Race, hè. Dat is de vijfde dan, dat kunnen we al invullen zo, Tom. Die ligt me zo goed niet, <laughs> ik weet het niet, je zal wel zien. Tom Bonen in gesprek met Joep Schreuder. over de Amsterdamse goaltrace gaan we het zo meteen hebben. Eerst maar eens vandaag vanmiddag Parijs-Roubaix in de studio Bart Voskamp. Bart, um, hij heeft Vlaanderen gewonnen, zegt Tom Bohnen. En En daarmee zegt hij volgens mij, mentaal ben ik zo sterk. Ja, hij is mentaal sterk. Kijk, op het moment dat hij Vlaanderen won... was zijn seizoen natuurlijk al helemaal geslaagd. En de focus lag er ook vanuit de pers, zeker vanuit België, wel op... om vier keer dan Parijs-Roubert te winnen. En dat wilde hij wel heel graag. En daarom was hij volgens mij zo vroeg weg. Hij was zo gemotiveerd, zo yep. gebrand. Maar was het wel een echte vluchtpoging? Want in eerste instantie leek het niet ook. Nou ja, er was natuurlijk wat onrust en hij geeft gas en hij test een beetje. En dan kijkt wat er gebeurt. En dan rijdt hij met zo'n gemak weg. En ik denk dat hij de hoop had in het begin dat er wat terugkwam. Maar hij was zo sterk, hij reed iedereen eraf. En uh, ik had nog een beetje de hoop gehad. om Misschien dat hij een hongerklop kreeg, maar hij was gewoon niet te houden. Jij bent voor spanning. Ik ben voor de spanning. Ja. Um, hoe kan het dat, dat hij zo makkelijk wegrijdt? Want uh, hij moet toch tegen een niet, uh, niet lullig treintje moet hij het opnemen. Nee, daarachter, dat zijn niet echt pannenkoeken. Dat zijn natuurlijk wereldtoppers uh, die samen rijden. Ik had een beetje het idee gehad... van uh, had Rabo nog één mannetje erbij moeten steken. Dat het niet te ver weg liep. Dat ze nog kans hadden om naartoe, naartoe te springen. Dat was nog een enige mogelijkheid geweest. Maar uh, ik denk dat er helemaal geen, geen hou aan was vandaag. Nee, hij is uh, de allerbeste. Zet een unieke reeks neer. Wint dus uh, niet alleen uh, Vlaanderen en Parijs-Roubert. Ook al, uh, Joep zei het al, de beste in Haarelbeke. E3-Prijs, Gent-Wevelgem. Vier koersen uh, achter elkaar. Ja, kan, kan je iets zeggen over de moeilijkheidsgraad, hoe, hoe, moeilijk, hoe uniek is dit? Kijk, het is natuurlijk uh, uniek om zo'n reeks te, te maken. Hij geeft zelf al aan, alles, alles viel ook wel goed. Uh, je moet natuurlijk niet ziek worden. Nou, je wordt niet ziek als je in een goede conditie bent. Je verzorgt jezelf goed en je gaat niet altijd heel diep. Daarom is het goed dat hij de die koersen hiervoor in een sprint heeft gewonnen... en niet elke keer heel diep moet gaan. Daarom blijft zijn conditie natuurlijk langer op pijl. Maar het zijn wel allemaal wedstrijden die heel veel op elkaar lijken natuurlijk. En uh, daar is een select gezelschap uh, geschikt voor. En hij steekt van het geze ge selecte gezelschap dan nog even de kop boven. Ja, uh, hoe, hoe, hoe verklaar je zijn vorm nu? Want hij heeft een paar mindere jaren achter de rug. Ja, het is natuurlijk altijd een topper geweest. Hij is, al heel vroeg was hij goed. Toen hij uh, bij de ploeg van Armstrong ook al in het parijs ook al kort zat. Hij heeft heel veel succes gehad. En hij uh, heeft natuurlijk een paar jaar gehad dat hij uh, niet, niet, niet jong heeft kunnen zijn... En, dat heeft hij wel ingehaald, misschien op een verkeerde manier. Wat ja, andere leven jongeren Het leven dan loop loopje met hem. Ja, dan loop je uh, met hem. Maar dat, dat sterkt hem natuurlijk ook. Dat heeft hij gezien, heeft hij meegemaakt, heeft hij in de put gezeten, in een diepdal gezeten. En als je daaruit komt, kun je dingen beter relativeren. En dan, dan, dan zie je dat nu alles gewoon bij elkaar valt en goed ja. is. En het voordeel is, hij is nog jong, hij kan nog wel even mee. Ja, in zijn privéleven is dus ook kennelijk heel belangrijk dat dat nu in orde is. Dat is kennelijk in orde. Dat is in orde. Als je zo'n topper bent en je, je kunt overwinnen... dan moet echt uh, moet alles kloppen. Als je thuis, uh, thuis bent en de dingen kloppen niet en je hebt stress in je hoofd... dan ga je in de koers dat ook meenemen. Ja, we, uh, hij is echt de beste van dit voorjaar. Tot nu toe in ieder geval kunnen weinig weer weer eroverheen. Um, Philippe Gilbert hebben we het ook over gehad vorig jaar. Het jaar daarvoor was het Cancelara natuurlijk die domineerde. Kun je hem vergelijken met die twee... Nou, ik denk dat Gilbert, Kanselaar en Bonen kunnen we natuurlijk vergelijken. Kijk, Als je ze op de fiets ziet zitten, die zijn uh, gemaakt voor vlakke wegen, voor kasseien, voor het versnellen in het zadel. Gilbert is iemand die kan bergop ook uh, lang mee en die kan winnen. En die pakte dus zijn successen natuurlijk uh, net iets later. En die pakte dan de Waalse klassiekers. De Waalse klassiekers, dus de Heuvelop klassiekers. Dus niet helemaal vergelijkbaar, maar je hebt wel weer één iemand staan die er bovenuit steekt momenteel. Ja, en dat is toch, dat is toch knap met, met, met zo'n groot veld. Ja, je ziet de laatste jaren een beetje nivellering uh, optreden. Dat bracht wel wat spanning in de koers. Maar uh, ja, dit zijn toch mannen die steken er toch weer bovenuit. En ja. de rest traint ook gewoon hard. Maar die zijn gewoon van uitzonderlijke kwaliteit. Ja, goed. Dan even naar de Nederlanders, Want ze hebben ze gezien vandaag. Lars Boom reed bijvoorbeeld een prima paraisoep. Hè. Tegen Bonen bleek niemand opgewassen. Toch probeerde Boom op 17 kilometer van de finish de achtervolging in te zetten. Vlak nadat hij lek reed, demareerde Boom uit het groepje achtervolgers. Ik was gewoon goed en uh, ik, ja, ik, moest, ik, ik moest niet wachten denk ik. Uh, ik wou gewoon wegrijden daar en uh, dat lukte eigenlijk gewoon goed. En aan de andere kant, uh, wanneer um, gaf jij de hoop op wat betreft Bonen? Wanneer had jij door van uh, hij gaat deze wedstrijd winnen? Nou, begin met, uh, ja, het, uh, steeds wordt het, uh, gaat het steeds groter uh, van minuut, uh, steeds, ja, steeds iets meer. Dan weet je wel dat je het dat je niet dicht gaat rijden, ondanks dat er achter uh, wat mannen met Sky rijden, zeg maar. Dus dat is... Uh, ja, dan weet je gewoon dat het te sterk is. Dan vervolgens de strijd hier op de wielenbaan. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik zeg altijd... Hey, het is jammer dat, uh, ja, wat ik al zeg, Terpsra natuurlijk ook om terug. En uh, Ik kom op kop de, de baan op, de, maar, maar ook eigenlijk niet. Maar ja, dat, je, moet, je moet toch een beetje blijven rijden om uh, proberen toch uh, ja, sowieso op het podium te rijden, denk ik. En uh, dat was jammer. Is het een bevestiging voor jou? Ja, ik denk het wel. Ik heb gewoon wat pech gehad richting, uh, richting Vlaanderen dat ik die voor- of tot-ontsteking krijg. En nu... Uh, uh, ik wist wel dat ik steeds, steeds beter was, zeg maar. En van de week had ik gewoon echt een heel goed gevoel. En uh, ik denk dat ik wel... Uh, ja, ik, dit is wel mijn koers, denk ik. En uh, daar kun je toch iets meer. En dat, uh, dat blijkt wel weer. Heb je nog een mooi woordje over Tom Bonen? Ja, goed. Uh, die heeft een, uh, een droom voorjaar, denk ik. En gefeliciteerd. Uh, ja, de felicitaties voor Tom Bonen van Lars Bom. Bom was goed, hè, vandaag? De was goed en uh, we hebben natuurlijk wel een, een paar weken hier al gezeten van ja god er moet nu, nu wel een keer wat ja. uitkomen. En dit was natuurlijk zijn laatste moment uh, in zijn koers. Maar en, uh, dit is ook in, in, dat, deze koers ligt hem het best? Deze koers ligt hem gewoon goed en hij heeft gewoon perfect meegedaan. Hij heeft zelfs op een gegeven moment het gat ingesprongen om na, naar uh, bonen toe te rijden. Ja, achteraf was dat natuurlijk misschien zinloos maar vergeet niet. Hij rijdt wel 15 seconden dicht, hij blijft even hangen. Maar een paar jaar erbij en gewoon elke keer zo'n finale reis is belangrijk. Je moet, je moet zo'n wedstrijd toch leren rijden. En hoe hij de baan opdraait, ja, dat, dat is dan niet slim. Als je het podium wil rijden, dan moet je toch wel uit het wiel komen en niet van kop af gaan. Ja, er zat niks anders op, he, zei hij al. Hij zou ook wel balen dat Terpstra met uh, Turgou nog, nog even langskwam. Ja, maar je moet van jezelf uitgaan. Kijk, de, die twee die erachter zijn, uh, zitten, die moeten natuurlijk eerst de gat dicht rijden. Dus als jij gewoon rustig blijft, dan had hij toch wel meer kans op het podium gehad. Maar je kunt hem niks verwijten, hij heeft een goede wedstrijd gereden. De kramp en, schoot hem in, in, in de benen, uh, uh, Ja, tot achter zijn oren misschien yeah. wel, dus dan, dan houdt het <laughs> gewoon op. Ja. Um, veel kennis dicht hem vorig jaar en een paar jaar daarvoor al een grote toekomst. Maar het, het leek alsof hij bleef hangen. Is hij er nu doorheen? Uh, of is dit toch te vroeg? Ja, maar vergeet niet, hij heeft wel meerdere mooiere koersen gewonnen. Alleen, uh, ja, wij kijken naar de wereldbekers... en ja. dat is nu wel de eerste keer dat hij er echt staat. En, kan uh, hij zo'n koers winnen, denk je? Ja, als je nu meedoet voor een podium... en hij wordt wat ouder en anderen worden wat minder... en hij leert, dan, dan is dit zeker een, een, een potentiële parijs roubaix winnaar. Ja. Brengt dit ook weer een beetje meer een, een glimlach op het gezicht van de Rabobank? Ik denk het wel... Uh, Hopeloos, nou ja, wil ik niet zeggen. Maar dit is wel natuurlijk een, een, een mooie stimulans. Aan het eind van, uh, van deze klassieke reeks hadden ze dat wel nodig. Maar, uh, ja, je kunt Het is het nog niet... geen Osanna, hè? Nee, het is nog geen Osanna. Maar we krijgen nog de Waalse klassiekers. Maar dit is in ieder geval een leuke opsteker uh, voor de persoon Boom zelf. In ieder geval wel. Ja, nou, dan uh, naar die andere Nederlander die erg goed uit de kwam. Niki Terpsa, hij het net al even genoemd. Ploeggenoot natuurlijk van Tom Bonen. zetten samen met Bonen de aanval in. Maar komen we op het laatst nog terug om te sprinten voor de plaatsen En uiteindelijk kwam hij als vijfde over de finish. Terpsta was helemaal kapot na afloop. Ja, ik had de hele tijd in de achtervolging uh, gereden. Want die drie, drie man, ja, dat was het groepje tof op het podium. Dus ik heb alles gegeven om met die mannen te komen. En op het moment dat ik aansluit, meteen gaan sprinten. Dus uh... je moest je heel diep hier op de baan. Ja, ik, ik kon bijna niet meer uh, op mijn pedalen staan. Toen ik over de finish kwam. man. Zullen we wel even 60 kilometer terug op het moment dat je met de met, uh, bonen uh, aan kop van de, van de wedstrijd komt? Kun je vertellen jouw verhaal van wat daar gebeurt? Ja, Tom reed weg met een groepje. Het uh, is vier man of zo. Ja, ik zag gewoon dat het een mooi groepje was, maar ja, Tom was wel alleen natuurlijk. En dat is niet ideaal. Dus uh, ik sprong er naartoe, kwam erbij. Maar ja, daarachter zaten we natuurlijk ook in de achtervolging. Dus uh, ja, we gingen meteen naar volle bakkerijen. En ja, toen reden we eigenlijk zo hard dat, uh, dat we toen met z'n tweeën kwamen. En dan? Ja, dan weet je dat je moet doorrijden, maar... Uh... Is dat zo? Was er geen twijfel? Nee, geen moment. Maar toen, toen dat was zo'n lange inspanning, omdat ik ook onder die groep was gereden, toen reden we weg. Toen voelde ik al, die kassijen die kwamen eraan, en de wind stond van de zijkant. Ik denk, dat gaat wel heel moeilijk voor mij worden. En uh, ja, ik moest even tien even meter laten, en uh, ja, toen uh, blokkeerde ik even, en ik moest even... Uh even passen. Maar ja, gelukkig was Tom zo sterk dat hij het uh, vol kon halen tot zijn Eh uh, Finis. Ja, Nicky Terpse was dat in gesprek met Steven Dalebout. Uh, Terpse ook goed gereden vandaag? Ja, heel goed gereden. Je ziet echt, de, de, de laatste weken is hij ook in vorm. Ik bedoel, hij, hij wint... Nou ja, wat, hij, wat is er met hem gebeurd? Waarom is hij nu zo goed? Waarom, waarom zien we ze wel van voren? Nou, hij zit natuurlijk in een ploeg die in de winning moet zitten. En dat, dat trekt het hele niveau omhoog. Je moet het niveau hebben. en Hij heeft dat. Hij is natuurlijk nog niet zo oud. Hij groeit elk jaar. En als je in de ploeg van bonen zit en die winnen altijd... Ja, dan ga je gewoon ja. mee in de feestvreugde. En kun je zo'n kopman natuurlijk niet, uh, niet alleen laten in zo'n wedstrijd. Dus je zoekt hem op. En daarom zit je ook mee van voren. En hij heeft het vertrouwen gewoon van de ploeg en uh, van de kopman-bonen ook. Die heeft het ook over omdat hij geweldig rijdt. Dus dat, uh, dat trekt je wel mee omhoog. Ja, en is hij ook echt een man voor, voor dit soort koersen? Ja, dit is wel, uh, dit is niet een, uh, een klimmer. Uh, kijk, je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar dit, dit zijn zijn koersen. De Ronde van Vlaanderen, die, die hele reeks die hij nu heeft gereden, dat, daar gaat hij zich op richten. Straks het najaar ook weer uh, met uh, Parijs Tours en dat soort koersen. Je ziet dat hij gewoon heel lang goed blijft. Een wedstrijd van 250, 260 kilometer. In de finale zit hij gewoon mee. Tussendoor heeft hij, heeft hij zijn slecht momenten, kan die boning niet volgen, is geen schande. Is maar goed ook, want hij had hem helemaal kapot gereden, <lacht> dan was hij veertigste geworden. Ja. Dus hij komt erachter in de groep, je hoeft niet ja. te rijden. Kan zijn krachten daar wat sparen, dan moet hij, moet hij wat gaan Afstoppen. En je ziet dat hij in de finale eigenlijk vlak voor de finale een beetje terugvalt. Maar hij rijdt vervolgens wel weer terug naar de kop. En sprint eigenlijk ook gewoon weer voor de tweede plek. Dus het is wel ja, een man van de lange adem. Doet hij knap? Um, de, de, de, ja, die sprint kon hij niet halen. Dat kon hij niet Nee, halen. hij had natuurlijk eerst al dat gehad moeten dichtdraaien. Maar ja, aan de andere kant, uh, ja, het is een rare wedstrijd, dat zie je ook. Ja. Uh, je ziet gewoon in die sprint, niemand kan meer echt sprinten. Het is gewoon degene die wie het meeste over heeft en door de kramp heen fietst. Ja. Nou, dat heeft hij in ieder geval laten zien dat hij dat kan. Uh, volgende week, uh, we hadden het al even over, tenminste Tom Boon had het al even over... Uh, de Amstel Goldrace, andere klassieker, andere koers. Boon zei al uh, over die Goldrace dat ligt mij niet zo, die koers ligt mij niet zo. Die zien we niet volgende week, hè? Nou ja, Dat maar... zegt Philippe Gilbert en Co. Ja, dat is, dat is meer Schilbert. Maar goed, je weet natuurlijk niet wat hij de laatste twee weken, hoe die is hersteld. En uh, hij zat wel in een stijgende lijn. Dus ik, ik verwacht al dat hij meedoet en dat hij in luik terecht zal staan als de gezondheid het toelaat. Ja. Maar Boni, die gaan we. Dat zou, uh, dat zou voor mij heel vreemd overkomen. Dat, uh, Moet hij daar wel starten überhaupt? Ja, dat vind ik wel. het nou, is Het is, is voor hem zijn laatste wedstrijd van deze reeks. En uh, daarna gaat hij lekker feest vieren op een, op een, uh, uh, op een goede manier. <laughs> ja, oh. <laughs> Maar um, wie, wie, wie zien we daar nog meer? Ja, wie zien we daar nog meer? Uh, Sanchez, Rodriguez, Slek, uh, ik denk Gilbert. Maar ja, uh, we, hebben, we hebben onze Nederlanders natuurlijk ook met... met ja, zeg, ja, wanneer komen die? Nou, de Hoge Land, de Mollema, die heeft natuurlijk goed in Baskeland gereden. Wout Poels rijdt goed. Westra, die heeft bewust geen parijs roubaix gereden. Is terug gaan trainen in Spanje. Nou, we weten allemaal hoe die prijs niet heeft gereden toen hij Spanje is geweest trainen. Dus nou ja, dat, daar verwacht ik ook al wat van. Die heeft natuurlijk ook een, een switch gemaakt. En dat zal hij niet voor niks hebben gedaan. Ja. Hoe is het met Geesink en uh, Mollema? Ja, Geesing is natuurlijk ziek, uh, ziek afgestapt, dus daar verwacht ik niet van. Kruiswijk de ook, hè? Kruiswijk ook, ja, daar ja, verwacht ik wel wat van. Maar ik, ik denk het meeste. Hoge Land is wel de man van de eendagskoersen... die zo'n lange, lange rit vaak aan kan. En Mollema is niet ex echt explosief, is meer van de etappenkoersen. Maar als het een eigen land is, ja, dan uh, moet je je wel laten zien. Dus ja. we hebben wel wat potentieel. Daar zullen de Rabo zich zeker ook willen laten zien. Iemand anders die we daar ook gaan zien, is Thomas Dekker. Ja, het was goed, goed te lezen dat hij dat weliswaar een kleinere koers was... maar dat hij weer wint. Het was natuurlijk zijn eerste echte overwinning. Hij had wel een koppeltijdrit nog gewonnen. Maar dit is de eerste echte overwinning. En dat is misschien voor hem toch weer even een stimulans. Hij is ja. heel lang aan het terugkomen geweest. Het lukt allemaal net niet. En uh, al is het maar een kleine koers. Winnen is winnen. En dat geeft hem misschien een stukje positieve energie. Zo maar vlak echt voorin kunnen we hem niet zien. Natuurlijk, ik. Ik, nou, het zou mij verbazen als hij straks in Amstel uh, alles uit het wiel rijdt. Maar ik vind het mooi voor hem dat hij uh, na, na alle lenden terug is. Dat hij een koers wint. En uh, ik, ik hoop dat hij zich kan laten zien... In de Amstel, ja, um, nog één bieden. wil ik met je doornemen uh, van de afgelopen week. Uh, we hebben een we zeg ik we, wij Nederlanders, hebben een derde ploeg in de tour. Argo Shimano, um, dat is goed nieuws voor de Nederlandse wielrennen. Ja, dat is heel goed. We zitten gewoon met wij zitten inderdaad met drie <laughs> Nederlandse ploegen. En uh, we hadden het er net al over. Van uh, het zou toch mooi zijn als ze alle, alle, alle drie de ploegen op zijn minst zes Nederlanders sturen. We hebben 18 in ieder geval, 18 Nederlands nog Gaan een, die een verdwaalde uh, uh, Nou, ik weet het ja? niet. Komen zij met veel Nederlanders naar de Tour, denk je? Nou, ze hebben natuurlijk uh, een paar sprinters waar, waar, het, waar het om zal draaien. En, uh, de, en een paar Fransen die ze wel verplicht moeten meenemen. Dus ik weet niet hoe groot hun inbreng gaat zijn... maar nee. het gaan er altijd een paar meer zijn dan dat ze niet rijden. Maar het ziet er in ieder geval goed uit voor de, die Nederlandse ploegen. Zij doen mee deze zomer in Frankrijk. Bart Voskamp, dankjewel. Graag gedaan. Dan nou, meteen door, uh, dankjewel Bart, uh, naar de gemotoriseerde tweewielers. Hè. Vanavond uh, is namelijk ook in de motorsport het Grand Prix seizoen geopend. We gaan over praten met Hans van Loosnoord hier in de studio. Hans, goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, laten we maar beginnen met de Moto3, hè. nieuwe klasse, met een Nederlander Jasper Iwema. Ja, eigenlijk dezelfde situatie als vorig jaar. Moto3 is de oude 125e C-klasse en daarin... Uh... Jasper Iwama, die had als zeventiende had hij getraind uh, in deze categorie. Op zich best wel redelijk. Niet zo'n grote afstand tot de man op pole position. Maar in de wedstrijd ging het mis, want uh, vlak voor de start sloeg zijn motor af. En dat betekende dat hij opnieuw gestart moest worden door zijn team. Iwama van achteren beginnen. Mm -hmm. Dus helemaal geen punten, Dat kun je het helemaal vergeten. Ja, wat kunnen we van hem verwachten? Seizoen. Ja, ik verwacht dat hij af en toe wel punten zal halen. Het is, een, uh, het is geen podiumkandidaat. Ik denk niet dat hij daar uh, snel genoeg voor is. En ook dat team waar hij voor rijdt... Is, uh, nou, behoort niet echt tot de topteams. Maar met uh, wat goede wil, wat doorzettingsvermogen... en ja, af en toe eens een keer een regenrace... of een, een, een verrassende wending... zou Iwema nog wel eens bij de top 10 kunnen eindigen... Soms punten, maar niet meer dan dat, denk ik. Wat is er anders nu na de, met de Moto 3-klasse in vergelijking met de 125cc? Nou, heel veel, want het is een twee, van twee takt naar vier takt gegaan. Okay. Dus in plaats van het snerpende, gillende geluid is het nu een soort brommende horzels zijn het allemaal geworden. Heel ander geluid, van ander mooie, soort motorfiets. Maar dezelfde <laughs> jongens uh, zitten voorin hoor, want uh, de ja. Spanjaard Maverick Vinales... die de laatste 125cc Grand Prix mm -hmm. in 2011 heeft gewonnen, won ook. Nu de eerste uh, Moto3-race. Voor het jonge talent Romano Fenati uit Italië. 16 jaar jong, Pfft. maakt zijn debuut en rijdt meteen naar het podium. Ja, dat is dus een echt talent. Ja, dat is echt klasse. Dan de MotoGP, de Koningsklasse natuurlijk. Wie heeft die eerste tik uitgedeeld, want er is laat gereden? Dat is laat gereden. Die wedstrijd is pas uh, anderhalf uur geleden afgelopen. Uh, de eerste tik is uitgedeeld door Jorge Lorenzo. En uh, dat heeft hij op een geweldige manier gedaan. De Honda's van zowel Casey Stoner, de titelverdediger... als van Dani Pedrosa, waren beduidend sneller dan zijn Yamaha. Maar die Yamaha van Lorenzo die was wat beter in de bocht. beter stuurgedrag. En uh, dat heeft Lorenzo uitgebuit. Vier ronden voor het eind ging die Stoner voorbij. Stoner kreeg problemen met zijn banden. wist hij van tevoren, had hij tijdens de training al gezegd. En op... Ja, met de motorfiets die iets minder snel is, toch de Grand Prix winnen. Puur op lef, heel goed. Gorgo Lorenzo, schitterende race gereden... Pedroza tweede geworden, de teamgenoot van Stoner, die verwijst dus de titelverdediger naar de derde plek. Heel veel spanning in die klasse die eigenlijk ook nieuw is, want ze rijden niet meer met 800 cc, maar met 1000 cc motoren, dus nog meer power en nog meer topsnelheid. Ja, nog harder gaat dit. Uh, en, en Casey Stoner, is hij dan weer de kloppenman? Ja, absoluut, want uh, als we over een heel seizoen gaan bekijken, 17, 18 Grand Prix, dan uh, zal hij ongetwijfeld uh, de grootste kandidaat zijn voor de wereldtitel. Maar goed, met een Lorenzo die helemaal op scherp staat, kan die zich absoluut geen fout permitteren. Ja, een motorrace in de avond in uh, Qatar he, was het? Traditie, ja. Het is toch mooi. een graadje of 26 daar hoor, in de woestijn. Ja, ach, Het is natuurlijk een wedstrijd waar niet zoveel geschiedenis aan plakt. En het is een evenement wat ja, heel welkom is bij promotor Dorna. Omdat natuurlijk zo'n zo sta zo staat als, als Qatar daar heel veel geld uh, voor over heeft. Worden miljoenen dollars voor betaald. En hetzelfde wat in de Formule 1 gebeurt. In Bahrein bijvoorbeeld. Ja, dat zie je ook hier in de MotoGP zie je dat ook terug. Ja, het ziet er mooi uit, maar... Maar het heeft nog geen geschiedenis. Dat is, dat, is, dat is belangrijk. Ja, geen geschiedenis. Er zit niet zoveel smaak aan wat mij betreft. Oké, okay. snel naar Europa zou ik zeggen. Heel graag. <laughs> Oké, okay. Hans dankjewel. Hans Loosnoord. Tijdens van deze uitzending keer we nog even terug naar, uh, naar gisteren. Naar de traditionele race tussen Oxford en Cambridge. Ja, dat was wat op de Theems. Het werd een heel bijzondere namelijk. Een demonstrant in het water, botsende spanen en een deelnemer die buiten bewustzijn raakte. Het werd allemaal meegemaakt door Roel Haan, de Nederlander, die in de boot zat van Oxford. Roel, goedenavond. Goedenavond. Hey, uh, wat, wat gebeurde er nou? Een zwemmer tussen de boten. Je moet je zijn rot of niet? Um, ja, dat is natuurlijk iets waar je niet helemaal op voorbereidt. Uh, je, je denkt allerlei scenario's uh, die kunnen voorvallen op de dag uh, dat je bij ieder station voor of achter ligt. Alleen door jouw dingen zoals dit. Ja. Ben je niet voorbereid eigenlijk, ja. En, en uh, ik had het vrij laat door. Uh, en ik zag op een gegeven moment iemand boven komen vlak bij onze boot schrikt ja, je schrikt je enorm, uh, je schrikt enorm natuurlijk. In, in eerste instantie je maakt je zorgen om de, over de toestand van die man. En um, ja, later bleek dat het goed met hem ging. En dan hoor je ook zijn motieven. Ja, dan, dan, dan is het uh, enorm uh, zonde dat die man dit podium heeft gekozen... om, om, uh, ja. om zijn uh, ja, expressie te geven aan zijn mening. Ja, want hij wilde demonstreren tegen... Tegen elitisme en, uh, en, en uh, kapitalisme en ja, dat... dat... Ja, het is jammer dat dan de bootrace uh, uitkiest waarbij zo'n ja. 50.000 man op de kant staan en uh, 70 miljoen uh, kijkers wereldwijd. Dan kun je denk ik al niet meer spreken van een elitair gebeuren. En dan Jij dan had meteen door stand. dat je moest stoppen? Uh, ik zag de vlag van de kamprechter uh, uh, al een paar keer heen en weer gaan: de rode vlag, uh, de, die gebruikt wordt om de race te stoppen. En ik, ik, ik herinner nog dat ik achterom keek en ik zag eigenlijk geen grote obstakels. En ik twijfelde in eerste instantie nog. Uh, maar snel werd duidelijk dat, dat Cambridge ook stopte. Ja. En daardoor, toen zijn wij ook gestopt. Zeg, hoe is erop gereageerd in, uh, in Engeland? Uh, ja, er wordt schande van gesproken hier in de, in de kranten. En, en door iedereen die ik, uh, uh, die ik spreek de afgelopen, afgelopen 24 uur. En ja. En, uh, ja. Iedereen schaamt zich kapot dat dit, dat dit heeft kunnen gebeuren. Ja. Uh, en nog even over de positie. want uh, Hoe lagen jullie? Uh, je wil die wedstrijd winnen natuurlijk. Uiteindelijk verlies je hem, voor de duidelijkheid. Uh, maar Daar komen we zo ja. meteen nog even op. Maar uh, hoe lag je toen in de race? Ja, wij waren heel erg tevreden over onze positie. Uh, wij hadden de middelsekskant gelood. Dat houdt in dat je de eerste kleine binnenbocht hebt en dan, dan de hele lange buitenbocht. En dan aan het einde krijg je dan weer eens nog een stukje binnenbocht. En. Ja, voor ons was het doel om uh, op gelijk niveau te blijven met Cambridge aan de buitenkant van die bocht. Die ongeveer één bootlengte waard is. Um, ja, en dat, dat was goed aan het lukken. We, we hadden eigenlijk uh, zonder al te veel moeite konden we ze uh, blijven. En uh, de, de hun, uh, het einde van hun bocht was in zicht. En om zelfs al uh, ja, um, naar voren te schuiven. En we namen de voorsprong eigenlijk al in hun bocht. En met ons achterhoofd dat het grootste deel van ons voordeel nog moest komen. Dus ja, we waren wel echt uh, vol overtuiging dat we op, op het moment dat het gebeurde, dat we aan het winnen waren. Oei, je zag de overwinning al, uh, al, al uh, letterlijk bijna in het zicht. Ja, nou ja, ik had in ieder geval enorm veel vertrouwen in, in de goede afloop op dat, dat moment. Ja, dan stop je, dan ben je al hartstikke moe lijkt me, en dan, dan, dan moet je nog ja. een keer. Ja, ja, dat is, mentaal is dat even de knop om en uh, zorgen dat je er klaar voor bent. En ja, vooral omdat wij natuurlijk in een, een iets betere positie zaten dan Cambridge... Uh, dat was natuurlijk voor hun mentaal net wat makkelijk... Ja. omdat ze eigenlijk een soort van tweede kans hebben gekregen. Zij uh, voelden dat ook echt zo, ja? Um, ja, nou, zo werd het wel omschreven Ook vandaag in de, in de media en, en op, op Twitter... Uh. Ja, en, en wij dachten wel, ja, het is voor hun beter dan voor ons op dit moment. En, uh, en ik heb ook omgedraaid tegen mijn ploeggenoten gezegd van, ze gaan dit voelen als een tweede kans. En laten we zorgen dat het zo snel mogelijk dat idee uit hun hoofd verdwijnt. Ja. En gewoon ontzettend hard wegstarten de tweede keer. Ja, en dat hebben we toen ook gedaan. Ja, maar dan gaat het weer mis. Want dan, uh, althans, maar dan op een andere manier. Want de bladen komen ja. in elkaar, raken in elkaar verstrikt. Uh, hoe komt dat? Ja, nee, het is natuurlijk een, niet een race waarbij er boeien in het midden liggen waar iedereen keurig zijn gebaand baan vaart. Ja. dat is natuurlijk... Uh, Iedere, iedere ploeg, uh, allebei de ploegen zoeken de snelste stroom op in het midden van de rivier. Ja, en dan, dan gebeurt dit wel eens. En ja, onze stuur vond dat ze in de rechts stond. Uh, Cambridge duidelijk, vond dat duidelijk ook. Ja, en met zijn herstart is het natuurlijk al vrij lastig om een goede lijn uit te kiezen. En, en, en parallel van elkaar te vertrekken, zonder uh, in elkaar te raken. Um, helaas vond de kamprechter dat, dat wij niet aan ons rechts stonden. En uh, toen wij dus in die klas kwamen en, en een blad uh, van onze riem afbrak. Um, gaf hij aan dat het onze eigen schuld was en da daarvoor werd de wedstrijd dus niet gestopt. Ja, en uh, goed, toen was het uh, leed nog niet geleden. Je verliest en dan raakt een van jullie, uh, een van je tiengenoten, buiten bewustzijn. Uh, ho ja. ho ho hoe zat dat en hoe gaat het met hem? Uh, nou, laat ik voorstel dat het momenteel goed met hem me gaat. Hij heeft een nacht in het ziekenhuis doorgebracht, een hartbewaking. Uh, We uh, hebben ze niets afwijkends kunnen vinden en uh, gewoon de hele combinatie van, van het lange wachten, waarschijnlijk. Uh, ja, en, en toch het, uh, dat hij het gevoel heeft gehad dat hij voor twee moest roeien nadat een van de bus uitviel, heeft hem uh, ja, er gewoon zover uitgeput dat hij buiten bewustzijn is geraakt na de race. Echt helemaal leeg, betekent dat? Ja, ja. ja nee inderdaad. Toen wij inderdaad, uh, onze man op uh, de positie op zes in de boot uh, verloren. En ja, dus, aan de kamprechter konden zien dat hij de wedstrijd niet ging aflassen. Ja, toen konden we twee dingen doen: of stoppen, of alles geven wat we altijd tegen beter weten in. Ja. En wij vonden op dat moment het eervolste om dan maar met z'n zevenen er vol voor te gaan. Uh, ook al weet je dat je eigenlijk kans was met z'n zevenen. Ja. Nou, je verliest uh, en dan heb je altijd nog de traditionele diner. Dat lijkt me leuker als je wint. Maar hoe, hoe was het nu? Ja, het is natuurlijk altijd leuk als je wint, alleen um, een heleboel oud-bootrace-roeiers van Oxford zijn gisteren naar ons toegekomen en die zeggen van ja, vandaag, deze bootrace kent geen winnaars en je moet je zelf zeker niet als de verliezende ploeg zien, want jullie hebben ja. je twee keer in een winnende positie geroeid en ja, het lot heeft gewoon besloten dat jullie uh, vandaag niet mochten winnen en, en dat is gewoon heel onvertuinlijk. En zegt zeg, je zal er goed van me gaan balen de komende maanden alleen. Uh, ja, trek je er dan op dat je er zelf weinig aan had kunnen veranderen. Ja, goed. Je was er ja. wel bij, bij die historische bootreis die we niet snel gaan vergeten. Hoe kijk je erop terug? Um, nou ja, de, de, hele, de hele trajecten naartoe zijn een mooi, enorm mooie ervaring geweest. En ik, ik heb een, een enorm geweldig uh, team omheen gehad van, van roeiers, stuur en coaches. En. Um, de, de, de, de, de, die ervaring neemt niemand meer af, het is jammer dat het op zo'n keurige manier moet eindigen en ja. dat door externe factoren niet uh, het beste resultaat uh, naar boven komt. Zie we jou nog terug, een keer in de bootrace. Um, uh, heel, heel moeilijk te zeggen, Op moment, uh, ik, ik had me voorgenomen dat ik mijn laatste wedstrijd was en zo voelt het nog steeds wel. Uh, ja, natuurlijk voelt het ook aan de andere kant weer van ja, ik, ik Zou je beter, niet eindigen toch? Echt, ik, ik heb recht op meer, alleen, ja, je moet wel begrijpen dat het traject hier naartoe is, gewoon bijna een jaar lang trainen. Uh, waarvan de laatste zeven, acht maanden, uh, twee keer per dag, zes dagen per week. En dat kost gewoon een heleboel tijd en energie. En ja, als je ook uh, ambities hebt op, uh, op maatschappelijk vlak, dan, ja. dan ja, zijn soms die dingen moeilijk te combineren. Goed, waarschijnlijk dus je laatste race, als ik je zo hoor. Ja, dat zou oh, okay. wel kunnen. Nou, het was in ieder geval een historische race. Roel Haan, bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Roohan was dat uh, hij voer mee gisteren op de Thames En heeft dus een historische wedstrijd meegemaakt. We zijn aan het einde van uh, langs de lijn. Ik heb uh, geen enkel meer bericht voor u. De tafel is uh, leeg. Ik kan u vertellen dat er nog 0-0 staat bij de Real Madrid tegen Valencia. En als dat zo blijft, ja, dan wordt het ook daar weer spannend in uh, Spanje. Goed, een uh, mooie sportweek ligt in ieder geval wel voor ons. Ook achter ons hoor, maar ook voor ons. Want uh, de hervatting natuurlijk van de spannende eredivisie dinsdag, uh, vooral woensdag... Maar ook donderdag wordt er gevoetbald en volgende week zondag de marathon van Rotterdam. En daarna moeiteloos door met de Amstel Gold Race. U kunt het allemaal volgen natuurlijk via Radio 1, via de mannen en vrouwen van Langslijn. Lijn. Zometeen het journaal en daarna met het oog op morgen gepresenteerd zoals altijd door John Jansen van Galen. Bij mij heeft het nog een hele fijne paasavond. Dag. Dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. In twee dingen is de gast maandagavond voormalig PVV-kamerlid Hero Brinkman. Ik ga vandaag een verkiezingsbelofte breken. Het spijt mij vreselijk, maar ik zie geen andere mogelijkheid dan een fractie van de PVV te verlaten. Dat was drie weken geleden. Margeet Reintjes praat nu met Brinkman over zijn nieuwe start en wat hij voor ouderen wil betekenen. Twee dingen. Morgenavond tussen 8 en half negen. Radio 1.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 Kijk naar de laatste spannende. Oh! Nou ja. beleef nu de ontknoping. Yeah! Beleef de ontknoping van de Eredivisie en andere Europese topcompetities bij ZIGGO live op je tv. Bestel je favoriete wedstrijd voor 5,95 zonder abonnement op ziggo.nl slash tv op bestelling. ja, ja, ja. Hé! Ah, sorry. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. De Nederlandse en Europese voetbaltoppers live op je tv. Bestel ze nu op sigo.nl/tv op bestelling. De kippen vieren feest. Want welk ei je ook koopt bij de Plus, komt altijd van een kip die buiten heeft gelopen. Wakkerdier feliciteert de Plus supermarkt met de overstap naar vrije uitloopeieren en hoopt dat andere supermarkten dit goede voorbeeld volgen. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Weet je hoeveel tijd het kost om orgaandonor te worden? Ja of nee? Het kost minder dan twee minuten met je DigiD, die je ook voor je belastingaangifte gebruikt. Wil jij donor worden? Ja of nee? Wat je keuze ook is, zorg dat je het vastlegt, want dan beslis je zelf wat er later met je gebeurt en hoef je die keuze niet over te laten aan je nabestaanden. Registreer je met je DigiD via jaofnee.nl. Dit is Radio 1.